Jan van der Putten met het NOS Journaal Dns van Utrecht Centraal. Alleen reizigers met een OV-chipkaart konden doorlopen. Volgens Dns hadden de meeste mensen geen probleem met de nieuwe situatie. Utrecht CS wordt het 71ste treinstation waarop de poortjes definitief dicht gaan. DNS constateert dat op die stations minder zwartrijders zijn, er minder agressie in de trein is en het veiligheidsgevoel bij de reizigers groter is. Onder strenge veiligheidsmaatregelen wordt in Frankrijk gestemd voor een nieuwe president, te opvolger van François Hollande. Er zijn 50.000 politiemensen en 7.000 militairen op de been om de stembureaus te bewaken. In Frankrijk geldt nog altijd de noodtoestand. De uitkomst van de verkiezingen is erg onzeker. Als de rechtspopulist Marine Le Pen en de radicaal linkse Jean-Luc Mélenchon doorgaan naar de tweede ronde, bestaat de kans dat Frankrijk uit de EU stapt. De spanning tussen Noord-Korea en Australië loopt op. De Noord-Koreanen dreigen met een kernaanval op Australië... omdat dat land blindelings achter de Verenigde Staten aan zou lopen. De Australische minister van Buitenlandse Zaken noemde vrijdag... het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma een ernstige bedreiging voor haar land. Een Amerikaans vliegdekschip heeft de afgelopen week geoefend... met Australische strijdkrachten... en is nu op weg naar het Koreaanse schiereiland. In Australië is een jongen van 12 aangehouden die een auto bestuurde. Hij was op weg van de oostkust naar Perth aan de westkust. De politie hield hem aan omdat zijn bumper over de grond sleepte. Pas toen werd duidelijk dat de chauffeur nog maar 12 jaar was. Hij had toen al 1300 kilometer achter het stuur gezeten. Dan nog het weer. Zon en bewolking. In het noorden een enkele bui en het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst droog, later van het noordwesten uit regen. En dan wordt het 10 tot 14 graden.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 oude uh, swingpaden te betreden. De experimentdrift van deze in Rotterdam resenderende Brabander... voelt uh, wederom als een karateklap uit een onverwachte hoek. Zo werd het er wel eens omschreven als ik uh, Gate Crash In um, laat horen. En hier speelt hij samen met Velosky en met een prachtige band... Waarin eh, onder meer de pianist Jeroen van Vliet en een uh, drummer Jasper van Hulten te beluisteren zijn. Images of Washington.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 one of those bells that now and then ring just one of those things it was just one of those nights just one of those fabulous flights trip to the moon on gossamer wings just one of those things if we thought a bit of the end of it when we started We'd have been aware our love affair was too hot, too hot, not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Amen. He's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of